9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russisch vrachtschip dat al maanden aan de ketting ligt in Terneuzen... mag vertrekken. Omroep Zeeland meldt dat er een oplossing is voor de financiële problemen. Het schip werd in mei door schuldeisers aan de ketting gelegd... wegens wanbetaling door de Russische rederij. De 20 bemanningsleden bleven aan boord... omdat ze anders geen geld zouden krijgen. Maar de omstandigheden werden slechter... door gebrek aan eten, drinkwater en medicijnen. De rederij heeft nu een lening gekregen... waardoor het vrachtschip verder kan varen.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 Steve deep where Was dat? Hij zit me voor het blok. Ja, ik zit je. Ja, dat was wel even leuk. Goed, het, het, het was een tweede stem, die droog nog even erbovenop. Nou ja. nou ja, goed, dat maakt niet uit. Dit was de laatste opname, zelfs uh, Marcus uh, in de keuken, die zat er wel op, van, heb ik dit gemaakt? Ja, dat heb jij gedaan Marcus, dat, uh, ah, ja, die staat achter, dus uh, dat goed. Mooi hè? Ja, uh, Mooi. maar goed, uh, deze hebben we ook een paar keer nog uh, gewoon gebruikt ook, oh, dat is fijn, uh, als, dat Dus fijn. dat gaat uh, alleen maar goed. Dus, uh, dat is wel een tijdje geleden, weer dit. Uh, ja, twee, twee jaar Zo. terug, denk ik. Uh, 2016 wow. uh, zijn jullie toegewezen. Ja, ja. dat is het goed spelen, dan mocht dat misschien ook nog een keer gedraaid. Leuk man. Weet ik niet. <laughs> Hangt ook voor jou af, in ieder geval. Dus, oh, dus, uh, oh, oh, oh. Uh, maar goed. Um, uh, dat, dat is in ieder geval uh, van de laatste keer. Um, ja, uh, teruggetrokken. Dat zeiden we in het vorige uur uh, in de Ardennen om nieuw materiaal te, te schrijven. Dus een compleet album. En ja. dan hebben we het natuurlijk ook nog over de... Kru, kru. K crowdfunding. Crowdfunding. Ja. ja. Want uh, hebben jullie die doelen ook gehaald wat betreft? Uh, nou ja de, ja, de crowdfunding zelf hebben we toen natuurlijk al gehaald ja. uh, en nu zijn we dus al bezig van nou, ja, hoe gaan we dat allemaal invullen. Mm -hmm. Dus we hebben natuurlijk allemaal merchandise dat we op een gegeven moment moeten gaan, gaan geven mm -hmm. en, uh, en ja, de plaats zelf op een gegeven moment. Dus dan zijn we nu al druk bezig om te kijken mm -hmm. van hoe gaan, welk vat gaan we dat gieten. Ja. En, en we hebben natuurlijk nog steeds een webshop open voor mensen die nog steeds uh, uh, alvast de, de, de, de, de, de al plaats willen kopen van tevoren. Oh, die, die kunnen intekenen ja, in en, uh, ja. en dan op een gegeven moment, dan, uh, ergens in 2019, ploft die gewoon op je deurmat. Bam, ja. Ja, bij mij is dat er uh, toevallig, uh, toevallig van de week uh, van een uh, band uh, het, uh, in de papierbak. Die, oh. <laughs> dat was ook heel gezellig. Vond je het niet meer leuk? Nou, vrienden, ja. gelukkig uh, had ik hem <laughs> nog niet gelegen, maar, <laughs> <laughs> dat zal je maar gebeuren. Dat, ja. Dat je een crowdfunding en dan komt de post uh, NL, die komt dan even voorbij. Uh, meneer Koper, we hebben een pakketje bij u afgeleverd. Of tenminste, uh, hij past er niet door de bus, maar we hebben hem in een blauwe bak gegooid. Het is fijn okay, dat ik dat, is dat is even leest. Uh, yeah. uh, en het is gelukkig uh, niet de tweede dinsdag van de maand... want dan wordt die bak inderdaad gelegen. Het is uit de en Goed, maar... Ja, dat is uh, vroeger... Oei, ptt dus, uh, uh, dat is lang geleden. Dat is heel erg lang uh, geleden. Maar goed, uh, gaat dat ook uh, zo? Dat, uh, dat de achterban in ieder geval... Hè? Dat, ja, we gaan wel wat speciaals terecht. doen. We gaan wel wat speciaals doen voor mensen die echt met, met de crowdfunding geholpen hebben. Ja. Ja, Daar zijn maar, we echt ja, goed mee bezig om dat... Uh, volgens mij heb ik ook uh, gestikt, het zo, ja? denk ik. Ja, <laughs> ja, dat is ja. goed hoor, ja. Ja, ja. Dan komt het, komt het helemaal toe. goed. Dus, dus ik uh, heb uh, waarschijnlijk een uh, inkijk in wat betreft uh, het eindresultaat. Waars, waarschijnlijk dan. ben jij net wat sneller dan, uh, dan Spotify, denk ik. Ja. Zou dat, zou, dat zou maar kunnen. Ja. Maar dan vraag ik altijd uh, toch... Een, of aan jou of aan Evi, gewoon een toestemming om uh, alvast even één of twee tracks een <laughs> beetje te gaan draaien, natuurlijk. Ja, nou, misschien als uh, je heel lief kijkt om dat vast te houden. Uh, dat geloof ik ook wel, maar goed. <laughs> uh, uh, Optreders, uh, gaat dat er ook uh, gekoppeld nou, aan? Zijn? We zijn nu nog heel goed bezig om, de, om die plaat af te maken. Mm -hmm. dat doen we doen af en toe hier wat. We staan binnenkort uh, van de week in Dordrecht op de Huiskamerfestival. Ah. Dat soort klein dingetjes vinden we altijd leuk om nog te blijven doen. Maar we zijn zo echt mee bezig om die, uh, om die plaat af te maken. Mm -hmm. Vanaf volgend jaar gaan we weer vol aan de bak met spelen. Volgend jaar. Ja. Dus, nou, dat is, uh, dat niet, is bijna, hè? Dus dat is bijna dat is drie <laughs> weken, drieënhalf Dadelijk. Dus daar zijn <laughs> we hard mee bezig om dat allemaal weer in te gaan vullen. En, ja. Uh, ja. Even over de bezetting van vandaag. Uh, ja. Want, uh, nou ja, Sebastian uh, is erbij gekomen. Ja. ja, hij is aangekomen. Hij ja, bijgekomen. bijgekomen. Ik wou Sint-Kat uh, maken, dat ging niet zo goed. Maar er is nog een, een, iemand die nog niet eerder is geweest. En dat is Bram. Ja, ja dat is Bram. Bram heeft, heeft we nog nooit meegenomen naar jou, Jaap. Ja. Want wij dachten dat die tere oortjes van, van Jaap kunnen we toch niet aandoen. Dat er zo'n drumstel ja, het valt in wel het mee. Het uh, gaat goed, hè? Het valt wel mee. Het viel mee. Dus, dus, uh, als ik uh, kijk, uh, we, hebben, dus we, we hebben ooit eens een keer een band hier gehad. Baptist genaamd. Ooit de winnaars van de Rob Akka-woord. En die dachten echt dat ze in de Amsterdam Arena bezig waren. ja? Echt, toen hoor, ging, ja. Dat euh, was hard. Ja, toen, uh, toen reageerde de buurt wel. Maar, <laughs> nou, dus, uh, ja, tot nu toe valt het mee. En nee, nee, en nee, wees nee. blij dat het geen hard rock is. Want dan was het nog veel ah. erger geweest. Dan waren we nog wel in Bentveld of in Heemstede oh, ja. te horen. Dus, nee, uh, we, we vinden het ook heel leuk omdat we, dat we, we kunnen akoestisch spelen. Ja. We kunnen met z'n tweeën alleen. We, we kunnen zoveel dingen doen. En ik zal er ook even bij zeggen... Zandvoort en geluid met omliggende gemeentes. Oh. Dat is ook niet helemaal een oh. uh, happy huwelijk op dit moment. Want ja... Als we de naam Formule 1 noemen hier in dit oh. dorp... dan uh, gaat het uh, wel die yeah. richting op. <laughs> uh, zitten er autospoordeliefhebbers ja, ja, toevallig Bram tussen? Wel. Bram, Bram, ja, nou. Bram zelf. Ja. Uh, uh, dan heb jij uh, natuurlijk wel een uh, goed jaar achter de rug, denk ik. Uh, ja. ja, ik ben nu aan het sparen natuurlijk... voor het geval die naar antwoord komt. Ik uh, nou, uh, <laughs> ja, ik, ik kom de prins wel eens tegen... want die geeft nog wel eens rondleidingen op het circuit, maar... Uh, ja, ik weet niet wat hij allemaal aan het uitvoeren is. Hij heeft nog maar drie maanden om het rond te breien. Dus, uh, maar ja, uh, 2020, het schijnt ergens ja. begin mei te zijn of eind april. Dus, dus uh, reken er maar op. Denk het niet. Denk het niet? Komt dat <lacht> te vroeg? Ja, joh. Komt dat te vroeg? Ja, joh. Dus je gaat. We uh, er geen er snelweg hier naar Zandvoort toe, joh. Snelweg? Ja, volgens Joep van het hek zijn er twee ezelpaden. Hè? Dus. Uh, ja, dat en daar zijn, ja. zijn jullie overheen gekomen vanavond. Dus. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik zal het even gelijk eh, in het belachelijke trekken. Maar goed, uh, dat uh, gaan we zo uh, meemaken. Maar goed, uh, uh, nou, ik, uh, ik, ik denk dat jullie er wel klaar voor zijn. Jullie uh, <lacht> hebben er wel zin in, uh, denk ik zo. Um, ik uh, zou zeggen, uh, neem plaats. Okay. En dan gaan wij uh, nog even hier uh, nog een uh, instrumentaal draaien van Vio. Dat is Victor Harasti. Dat, uh, die heeft ooit uh, samengewerkt met uh, onder meer... Um, Isaac Bullock en het is jazz en het heet Dharmagaya. Zo, dat is, hebben we dus ook weer uh, gelogen Straf, dat wij ook gewoon in staat zijn om jazz te spelen hier bij Alternative FM. We hebben ook uh, bij ZFM Zandvoort een, uh, een programma dat heet ZFM Jazz. Tegenwoordig mag ik uh, alleen maar ZFM uh, zeggen... want als ik ZFM zeg, dan, uh, dan zitten we alweer in het... Uh, Stenen tijdperk te praten. Maar goed, um, ze zijn er klaar voor. De mannen van de Marvin Day band En natuurlijk de hoofdpersoon zelf. Want uh, ja, uh, <laughs> het eerste nummer wat, uh, wat, gaat, uh, wat, uh, wat je gaat horen komt ook van het nieuwe album. Dat is mij net ingefluisterd. En dat nummer dat heet Solid. straight cause this is good this is solid i don't need to change a thing no need to rearrange all is good and well in this room where even i have my place yes this is good this is solid i can find my peace again my will again my love again for me in this room where even i No need to rearrange ze ook echt kennen, de Marvin Day -band. Ze komen straks nog een keer terug. En dat zal zo dadelijk zijn na het volgende nummer... wat wij hier laten horen vanuit de studio... en natuurlijk vanuit dit toverdoosje. En dat is Quickstep van Anke Timmer... die een aantal weken geleden hier is geweest. Is het nieuwe materiaal van X en Nothing to Prove heeft het, uh, heet het nummer. Nou, uh, daarvoor hoorden we Anke Timmer met uh, Quickstep. Uh, ook staat er zo dadelijk weer een uh, nummer klaar. Want ja, als we de vier nummers willen halen... dan moeten we dus ook een klein beetje voortmaken. Uh, Want anders dan, uh, redden we het niet. Uh, het tweede nummer, uh, Marvin, welke is dat? Nou, die heb je al gedraaid, uh, paar keer. Bolt Everything Down. Oh, nou, laten we maar hoor. As the winds are circling the house Whether the storm, whether it's cold or raining As long as I still feel your head It isn't the last one we're facing But heck, I don't care Is there sun at the end? Stand up with me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 their son. Down. Uh, de volgende zal uh, zo dadelijk al uh, weer uh, gaan komen. Want we gaan eerst nog weer een uh, nummer draaien van Jedita is dit. En uh, dat nummer dat heet Horseman. Uh, Dat heeft hij uh, uitgebracht ergens uh, zo'n beetje rond oktober, september, oktober. Dan is dit uh, uitgekomen. Horseman is een van de, de nummers die terug te vinden is op de EP Waves van Jedita. Dat uh, is uh, <coughs> het werk, wat ik al zei, uh, al een tijdje bij ons uh, te horen hier in Alternative FM. Goed, uh, ik uh, ga weer kijken naar de andere kant. En uh, daar staan uh, de mannen weer klaar. Uh, is dit een oud of nieuw nummer? Wat, uh, wat ga je nou, spelen? We spelen alleen maar nieuwe liedjes vandaag. Ja. Oh nee, alleen oh, maar ik nieuwe liedjes. Mag ik je een scoop geven? Een scoop? Dit, dit nummer wat we nu gaan spelen, wordt een nieuwe single. Woe! 4 januari. 4 januari. Nou, dan weten we dat. dat nou, dan ben je bij deze kast. Ja. <laughs> dit is Little Boy. Little boy Don't you worry about me? Little boy Let me worry about you it's Summer and everyone's out Oh, it's summer and you cannot seem to breathe So let's stay in fortress only you and I could make to get away from the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 Wel een beetje kippenvel wat ik er van, van dit nummer heb gekregen. Dus deze is uh, ja, ja. echt uh, goed binnengekomen. Um, nog één nummer, dat laat ik hier uit deze doos horen. En dan het laatste nummer uh, nog van vanavond uh, door uh, de mannen al daar. Dus uh, ik ga nog niet weglopen. Dit is ook heel erg mooi. Als je op een gegeven moment in een dorp woont, of in een stadje. en van de ene op de andere dag is dat veranderd. Gebaseerd op een hoorspel. Maar deze dame heeft daar een muzikale bewerking bij gedaan: Famia de Dammers. It is night. Starfall. and dreams pass by. Petticoats over chests. mazes of colors in this pair. Het spel is van Dylan Thomas. En uh, daar heeft zij de muzikale bewerking uh, van uh, gemaakt. Uh, Fabian de Dammers met Under Milkwood. De laatste voor vanavond uh, van onze gasten, de Marvin Day Band. Ja. Ja, want aan de alle leuke dingen komt ook een eind, dus ook aan dit live optreden. Uh, de Marvin Day ben nou, op, nou niet, niet, hoor, ja. niet aan de Marvin Day ben zelf, maar wel aan het live optreden. Ja. Dat uh, wilde ik even zeggen. Dus ja. uh, um, we zijn er klaar voor. Welk uh, gaat het worden? We doen nog één nieuwe van de plaat. Ja. Hungry. Hungry. Dat waren ze, uh, de mannen van de Marvin Day Band, en dus uh, komen ze nog even deze kant op uh, om nog even de afsluitende babbel uh, te doen, want dat uh, uh, gaat ook nog uh, even gebeuren. Want ja, en uh, vond je het uh, nog leuk? <lacht> nee, nee, wel. <lacht> Tuurlijk, best is altijd gezellig bij Jaap Kooper. Ah. Ja, tuurlijk ja. Uh, uh, uh, dus Zijn, zijn nou, wij de enige die, uh, die je aandoet? Toch nou, niet, Nou, nee, ja, ja. nee, dat niet. Nee. Nee, we, hebben, we hebben wel... Uh, we gaan wel meer... Kijk, ik vind niet dat je alleen maar uh, grote radiosezons moet doen. Maar ook wat kleinere, lokale. vind ja. ik best goed. Ja. Uh, ik vind dat leuk ook. Ja. Uh, wat, is, wat heeft de charme van een lokale omroep dan? Vaak heeft de charme van een lokale omroep... Dit, uh, dat, gaat het allemaal goed, jongens? Ja. <laughs> Ik hoor allemaal kraken en doen. Ja. Nee, vaak heeft de charme dat, het, uh, dat, dat mensen echt super enthousiast zijn. Ja. Niet dat ze bij, bij grote reisjes of nationalisjes niet enthousiast zijn over, over, over wat ze doen. Mm. Maar mensen die, die dit uit een soort passie doen, naast bijvoorbeeld hun andere werk, mm. dat merk je gewoon. Ja. Dat, dat heeft ja. een soort Enorm enthousiasme bij elk, elk, elk programma. Dat, dat, dat is toch net iets anders. Ik vind dat heel mooi. Ja, nou ja, ja goed. Wij, wij, doen dat al, hè, wij doen het al tien jaar. Ja. En, zo, en uh, we zijn eigenlijk pas met, met live optredens. Pas veel, uh, iets wat later begonnen daarmee. Uh, ja. Ik geloof in 2010, 2011. Maar ik vind het ook wel heel goed. Want het, ja. is, het is, als band zoek Ontbreekt je... breekt het dan, uh, nou, dan, dat dan vind aan ik wel. mogelijkheden om je muziek... Nou, dan, oh. Als ik heel eerlijk ben, en, dan, dan merk ik dat wel. Dat het lastig is om als nieuwe band uh, ja. aan te kloppen... bij bijvoorbeeld Nationale Radio. Dat is best... Want ja, dat, En uh, niet omdat het misschien uh, niet, niet goed genoeg of wat dan ook. Mm -hmm. Er zijn gewoon heel veel bands in Nederland. Ben je dus, met je en je er zijn ja, ook ja. heel veel goede bands in Nederland. Ook dat. Hey, ik bedoel, uh, dus... ja, jij hebt er eentje in uh, je band zelf uh, zitten. Dus, uh, ja, dus er ja, zijn, dat... zijn er zoveel. En het is gewoon lastig om, om er dan tussen te komen. En dat, is ja. Ook, ja, dat snap ik ook wel aan de ene kant. Ja. Maar het is dus wel fijn dat je dus ook, ook wel ergens terecht kan... om live op de radio te spelen. Nou ja, dat is ook een beetje de insteek van onze uh, uh, ja. missie. Uh, ja, de... uh, Een beetje dat de missie ook geweest, van, geweest van ons. Um, juist uit alle windstreken, maar uh, uit Nederland dan uh, de, de muziek te halen. Zelfs uit Rotterdam. Nou... <laughs> het komt wel heel veel uit Rotterdam, maar ja, goed, he? maar ja, dat, dat heeft ook te maken dat ik een een pet van de pop-unie soms nog ja, wel eens op ja, ja. hebt. Dus dat, uh, dat heeft daarmee mee te maken. Dus ja, maar goed, daar zal ook niet... Uh... Um, dan uh, over de muziek die je gemaakt hebt voor dit album. Waar is dat eigenlijk een beetje van, uh, vandaan gekomen? Is dat, uh, heb je, waar heb je in het uh, dit keer gehaald eigenlijk? Over, over, uh, nou, het, is ah ja, ja. het komt niet zomaar uh, even binnenzetten en het liedje is uh, klaar, bij wijze van spreken. Nee, nee, nee. nee. Nou ja, het begint natuurlijk allemaal gewoon uh, heel idyllisch op de zolderkamer. Mm -hmm. Of ergens anders dan. Ik heb altijd een boekje bij me. Uh, ja. Ik heb ook ooit gekregen van een hoop vrienden. Ja. En daar staan uh, dat het op de voorkant op de kaft staat, gegraveerd in het leer staan, uh, wat oudere teksten van mij. Ja. Van de vorige maar en dan het dan, heb ik het. maak je dan wat mee? En dat je denkt van oh, nee, nee, daar ja. kan ik wel eens een uh, leuk liedje over schrijven. Ik bedoel. Uh, ja, niet zo heel bewust hoor. Dat dat nee. gebeurt. Maar meer merk ik daarna. Dat ik denk: ja. oh, wacht even. Dat gaat daarover. Ja. Dat is meer wat er gebeurt. Ik denk, oh, ja. wow. Dat, uh, uh, ja. uh, heeft dit, dit nieuwe album wat gaat komen in 2019? Ja. Heeft dat ook uh, ja, iets, iets, iets een thema of zo? Of moet ik... Ja, het, het heeft wel een thema. Ja? Zal ik, het, ik kijk even naar links naar de basis. Ik de werktitel, titel, mag... We hebben er de, de stempel Changes opgezet. Oké, ja. Slaat terug. Op, op het wereldbeeld wat wij hebben als nee, Nederlander? Nee, niet per se het wereldbeeld. Dat slaat meer denk ik, op onszelf en op mij. Ik ben, ja. uh, ik ben nu uh, 31 en daar ga je ook een beetje nadenken... Ja. En dan, ja, nee, echt en, en, en Dat merkte ik wel. En, ja. en ook de band heeft wat veranderingen doorgemaakt. Ja. Zijn, we, zijn, we hebben nieuwe mensen erbij. We hebben ja. wat andere mensen zijn weer naar eigen pad gegaan. Ja. en zo, Die verandering, ja. dat bracht eigenlijk best wel heel veel goeds met ons. Ja. En dat, dat vond ik eigenlijk het mooiste. En dat merkte ook in liedjes. Ja, dan gaan dat we op... dus nog even heel inhoudelijk in diepte. Mm -hmm. Want uh, betekent dat er ook iets met, met loslaten, uh, bepaalde dingen? Nou, nou maar... ja, ik heb, in mijn hele leven is uh, ah. een thema loslaten. Serieus? Ja, ja, ja. Nee, serieus. Ik, heb, ik, heb heel ja, ik veel ben dingen. een vijftiger inmiddels, he, maar dat zei je ook ja. niet tegen. Niet dus. Uh... Ja, nee, maar dat is het ook. Het is, het is ook, maar ook nieuwe dingen. Ja. Het is ook nieuwe dingen uh, leren doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat, dat Hungry waar, het net over, waar we net speelden, dat gaat over nieuwe dingen durven. Ja. En dat je dat misschien met iemand anders erbij beter durft dan alleen. alleen dat soort dingen, want dat zijn ook veranderingen, nieuwe dingen. Dat, dat, dat, soms is het heel goed juist, ja. maar het is wel eng. Ja, dat geloof ik. Ja. Marvin. Ik vond het leuk dat je hier weer geweest ik was. Ik vond het leuk dat ik er weer was, ja. Ja, en uh, natuurlijk uh, zullen we uh, het nieuwe album uh, gaan verwelkomen als dat uh, er is. En nou, het. En, uh, ja, even als op jouw deurmat, uh, hoorde ah, ik Ja, dat geloof ik graag. En anders uh, zit hij wel in de papierbak, maar dan weet ik ook nog wel uh, dat ik hem uh, daar... Zal ik hem voor de zekerheid twee sturen dan? Is dat uh, makkelijk? Dat je, dat je een soort van... Uh, nee, nee, nee, doe maar niet. Dus, het uh, nee, is goed, dus, uh, dat, is goed uh, dat je er eentje stuurt, dat vind ik prima. Nee, dus. top. Goed, dank jullie wel, allen uh, die samen met uh, Marvin mee, mee zijn gekomen. En uh, ja, volgende week is er gewoon een reguliere uitzending. Kijk, en de heer Van Dam uh, staat uh, achter mij. Dus we zeggen dan eigenlijk altijd in koor, tot volgende week. Dat gaat ook nog steeds uh, heel goed. Dus uh, en, uh, ja, volgende week uh, dan heeft Mar uh, Marcus uh, iets anders met, uh, met, met uh, een band op zijn werk. Dus dat, dat gaat niet door, maar... Ja. Troostier. De compilatie van de Rob Agda Award komt eraan. Dus dat uh, gaat uh, volgende week uh, dan plaatsvinden. Uh, nu hebben we er nog eentje staan. En uh, die komt uh, van uh, een album Plea for Peace. Uh, dat zijn uh, de mannen van Alaska. En uh, ja, dit is er uh, eigenlijk eentje die, uh, die ook wel uh, een beetje in het uh, kader van de jaren 60 uh, erin uh, kan zetten. een Beetje birdsachtig. The Comedy of Distance straks veel plezier met Vader Veugen en Plea. Dat zeg ik ook Please for Peace. Nee, peaceful radio, want dat is tussen 10 en 12. Dag! gets to see the end of the world